Dat is duidelijk. Meneer Taters, uh, meneer Barwitz had ook nog een korte interruptie. Ja, er was een verduidelijking dan van mijn kant. Maar ik, ik heb niet gezegd dat, er, uh, dat ik een heel groot bedrag aan handhaving verwacht. Dus daar wilde ik ook niemand bang mee maken. Gaat u verder met uw betoog, meneer Taters? Nee, ik, ben, uh, ja? ik denk dat, dat alles Ik is. denk, voorzitter, dat alles gezegd is. Dank u wel. Volgens mij zijn de argumenten... Meneer Kramer. Ja, voorzitter. Toevoegen. Als het mag... een derde termijn. Ik zou graag iets in herinnering willen brengen. En het heeft vooral te maken... met de procedure van het vorige bestemmingsplan. Ook met het maken... toen er tijd... Uh, was er haast vanwege de LDC. Het bestemmingsplan moest op dat moment... worden vastgesteld. Er kwamen een heleboel wijzigingen... al vanuit de ambtelijke organisatie... En ik ben er zelf ook een aantal tegengekomen. Dat waren dermate veel aanpassingen. Dat je eigenlijk sprake was, al alleen al het feit van de ambtelijke wijzigingen, dat je kon spreken van een nieuw bestemmingsplan. En daarbij hadden heel veel mensen niet de kans gehad om in te spreken. Dat bestemmingsplan is gemaakt op basis van een quickscan. Eigenlijk de keuze die we nu ook kunnen maken. Toen hebben we gezegd, nee we willen het nu goed doen, we willen niet meer... Dat we voor verrassingen komen te staan. En daarvoor is dit voorstel nu. Als we nu zeggen we doen die 135.000 euro niet uitgeven voor een retrospectieve toets. Dan blijkt de, dadelijk dat je weer een squikscan gaat doen. En dan kom je weer voor verdongen feiten dat je dadelijk een bestemmingsplan hebt. Wat op een aantal punten gewoon niet klopt. En dat is geen goede ruimtelijke ordening. Ik wens één uur in die derde termijn nog iets daarover te zeggen meneer Bluis? Ik ben het, ben het daar helemaal mee eens. Maar als je dit gaat doen... Dan, dan, is het, dan moet je het voor alle bestemmingsplannen gaan doen. En de, de vraag is... tot hoe ver moeten wij gaan... om alles te... Da daar gaat het ons om. En het, dan vind ik... het valt gewoon onder de, de bestemmingsplanprocedures. Dan moeten we in de begroting vanaf nu gaan opnemen... dat de bestemmingsplannen die bedrag x kosten... maar bedrag twee keer x. En dan moeten we de consequenties nemen. Tekenen? Want dat geldt voor andere gebieden in Zalvoort... exact hetzelfde. Oud-Noord... Dit gaat u in oudsnood. Er zijn een heleboel gebieden. Nee, en het hangt er maar af. Heeft het woord. En, dat heeft hangt van... af. Ja, en het hangt er maar van af hoe er gereageerd. Of wij dan weer op gaan draaien. Oh, dit gaan we weer extra doen. En dit gaan we weer niet extra doen. Want men, men vraagt: Wij draaien wel. Ja, wij, wij gaan wel weer draaien. Ik ben het wel eens dat het goed moet worden uitgezocht. Maar dat kan ook gebeuren met die 66 punten die er lagen. En de wethouder heeft zelf gezegd toen: Dat er een heleboel al opgelost was toen. Dat het. Ja, Dus wij hadden ook helemaal nooit verwacht dat dit verhaal zo naar boven zou komen en dat we met zoveel kosten zouden worden opgezadeld om dit neer te leggen. Meneer Kramer, u was in eerste instantie, wilde u reageren. Wilt u dat nog steeds? Of? Ja, ja. Ja. Ik denk, kijk, normaal gesproken doen wij een squikscan. alleen in dit geval is het bureau wat dit bestemmingsplan heeft gemaakt voor de gemeente... Ja, In mijn optiek gewoon onzorgvuldig geweest. Die heb waarschijnlijk een heleboel dingen gewoon voor lief genomen en op basis daarvan een, een, een bestemmingsplan gemaakt. Ook een bestemmingsplan wat bijna niet te lezen was. Dus ook waar zeg maar zelf in de, in de tekst en in de, in de dingen onvolkomenheden waren, waar zelfs dubbel gebruik van termen en dergelijke werd gebruikt. Nou, dat vind ik dus geen goede ruimtelijke ordening. En daarbij komt is dat voor het bestemmingsplan, denk uh, centrum, is een hele andere situatie dan voor andere gebieden, waar je veel makkelijker een quickscanner gaat Hier is het gebied veel. Veel meer geschiedenis, veel meer uh, ja, dingen dat die veranderd zijn in de loop van tijd... ...dan andere gebieden die veel nieuwer zijn. Prima, meneer Simons, ik kom straks bij u meneer Demmers... ...want ik hanteer de volgorde van de vingers. Meneer Simons. Voorzitter, het hoeft niet meer, meneer Kramer heeft net precies gezegd... ...wat ik ook wilde zeggen, namelijk wel, meneer de complexheid van het centrum is anders dan andere ja. gebieden. Dank u wel. Meneer Demmers. Ja, dank u wel. En daarom uh, hoeft meneer Bluis zich ook geen zorgen te maken... ...dat de andere retrospectieve toetsen in andere gebieden dat die net zoveel kosten... Er is natuurlijk uh, door allerlei bezwaarmakers met de Middenboulevardplannen. toen de tijd een retrospectieve toets geëist. Maar die was niet nodig, want u kunt met uw ogen zien dat daar gewoon niks veranderd is in de laatste 50 jaar. Maar dat geldt voor het centrum, geldt dat gewoon iets anders. Dat is een vrij complexe zaak. En uh, wat onze onzorgvuldigheid, zegt meneer Bluis, daar moeten wij nu voor betalen. Ik was er toen een beetje. Nou, ik was niet bij betrokken, maar ik hield toen de vinger aan de pols. Omdat het mij heel erg interesseert. Uh, het feit dat dat er dat bestemmingsplan zo eruit gerold is, uh, was een zeer ongelukkige samenloop van omstandigheden. En een wat onervaren wethouder. Dank u wel, meneer Demmers. Ik kijk nog even naar de portefeuillehouder of die aan deze derde termijn nog iets wil toevoegen. Ja, dank u, voorzitter. Uh, ter geruststelling, er is uh, opdracht gegeven, ook de organisatie had dat zelf ook al uh, uitgedacht, dat er een minimum aan ambtelijke wijzigingen uh, zal uh, worden ingebracht. Ik denk dat dat ook ter verduidelijking is en ook wat de heer Kramer zegt... Dat je daarmee eh, voorkomt dat eh, burgers niet de inspraak hebben kunnen voeren als die ze zouden willen voeren. Dus dat zal bij deze procedure absoluut meegenomen worden. Dus ook dat is weer wat we geleerd hebben. En overigens andere bestemmingsplannen in Zandvoort zijn absoluut niet vergelijkbaar met die van het Centrum Om redenen die al door u zelf zijn aangegeven. Dank u voorzitter. Dank u wel meneer Kramer. Daarmee is het, wat mij betreft de debatronde geweest... Want u hoeft elkaar niet te overtuigen. Het gaat om het uitwisselen van argumenten. Ik kijk even naar de besluitvorming. Het is helder dat de meerderheid van deze raad zegt... ...in het onderdeel besluit, en dan citeer ik letterlijk... ...het beschikbare krediet van het onderzoek naar havenachtige activiteiten... ...terug te storten naar de algemene middelen. Daarvan zegt de meerderheid, dat willen we niet. Mijn voorstel is, omdat, mijn voorstel is om die zin uit het besluit te schrappen... Als u dat goed vindt, heb ik dat hiermee gedaan en krijgt, blijft het andere besluit intact. Ja? Is dat akkoord? Dat is een praktische oplossing. Ja? Dan rest ons alleen nog om over dit voorstel te stemmen en dat gaat wat mij betreft bij hand opsteken. Dat mag, zodra uw naam valt. Zet even te kijken. Ik breng in stemming bij hand opsteken. Wie is voor het onderzoek bestemmingsplan centrum, zoals ik zojuist heb geformuleerd, bij hand opsteken? Dat zijn de fracties van de VVD, gemeentebelangen Zandvoort, D66, ouderpartij Zandvoort, Partij van de Arbeid en Sociaal Zandvoort. Wie is tegen, of bent u voor meneer Barwits? Wie is tegen dit voorstel bij hand opsteken? Tegen. Wie is tegen dit voorstel? Oh, excuses. ...dan ga ik nog even terug, want eh, bent u dan voor? Meneer Bluis. Ja, Meneer ja. Bluis. Ik wil nu U heeft het woord. Nou, eh, op zich eh, zijn wij voor dat, dat, dat het procedure goed loopt... ...dat het gevolg is eh, van het feit dat er een bestemmingsplan niet goed eh, doorlopen is... En wij hebben grote moeite met de hoogte van het bedrag wat daarvoor nodig is. En daar blijf ik problemen mee hebben. Uh, niettemin moet het proces verder gaan. En zeker het onderzoek naar het dorpsgezicht en beeldbepalende panden. Dus wij zullen met uitzondering van eigenlijk de kosten voor de retrospectieve toets, uh, voor het voorstel stemmen. Meneer Bluis, ik constateer dat u voor het voorstel stemt integraal met stemverklaring. Dat klopt? Goed. Uh, wie is tegen dit bestemmingsplan? Uh, dit voorstel, excuses. Uh, dat is de fractie van GroenLinks met stemverklaring. Ja, bij deze. GroenLinks uh, stemt tegen omdat wij toch kiezen voor een financieel gezonde gemeente en verlaging van de gemeentelijke uitgaven. Dank u wel. Dat betekent dat het voorstel is aangenomen. En dat brengt ons op agendapunt 9. En dat is de goedkeuring begroting openbaar onderwijs 2011. En meneer Bouwberg wilson heeft gevraagd om het van de stuk af te halen. Aan u het woord, meneer Boudberg-Wilson. Ja, voorzitter. Ik heb vooruitlopen op deze vergadering tijdens dit weekend de raadsleden en buitengewone commissieleden al van mijn voornemen op de hoogte gesteld. En die heeft te maken met het feit dat tijdens de commissiebehandeling van dit agendapunt bleek dat eh, er aan de ene kant sprake is van het goedkeuren van een begroting in zijn geheel. Maar aan de andere kant slechts een beperkte betrokkenheid, waar het betreft de financiële verplichtingen die Zandvoort heeft. En ook uh, de, de competentie van hetgene wat tot de, uh, nee, de, een beperking van wat tot de competentie van de gemeente Zandvoort moet worden gerekend. Toen dacht ik, nou dan ga ik na het weekend mij even verstaan met de griffie om even te kijken hoe dat er nou in die statuten staat. Want dan kunnen we dat misschien mooi in het raadsbesluit uh, tot uitdrukking brengen. En toen bleek mij uh, tot mijn spijt dat. Uh, er wel in staat hoe de uh, stichting Stopos zijn financiële verantwoording regelt. Maar in dat stuk staat niets over een beperkte betrokkenheid van de gemeente Zandvoort. En uh, dat betekent dat mijn voornemen om een voorstel te doen... om het besluit te completeren zodanig dat daar ook, ook uitspreekt... welke de strekking van de, de verantwoordelijkheid van de gemeente Zandvoort is... niet 1, 2, 3 kan worden opgelest, op, opgelost. Want waarschijnlijk is er een ander stuk... Uh, waarin de verplichtingen uh, van de, uh, van de uh, afzonderlijke aan de stopos deelnemende gemeente uh, uh, zijn, va uh, zijn vastgelegd. En uh, dat betekent voorzitter dat ik uh, voorstel om dit stuk uh, gewoon zoals dat ook geagendeerd was goed te keuren. Maar tegelijkertijd de, de wethouder te verzoeken om ter nadere verduidelijking van hoe hoeverre die strekking van de competentie van Zandvoort nu uh, is. Om daar nadere invulling aan te geven. Niet in het raadsbesluit, dat kan niet. Want wij kunnen niet anders dan gemeenten, want dat blijkt wel uit de, uit de akte de begroting goedkeuren. Of niet. Uh, maar in het raadsvoorstel wel nader stipuleren welke beperkingen gelden voor datgene wat tot de competentie van Zandvoort behoort. Dank u wel meneer bouwberg Wilson. Anderen behoefte om te reageren in eerste termijn? Mevrouw Beuronson. Dank u voorzitter. Meneer bouwberg Wilson, we hebben in de commissie het er uitgebreid over gehad. We hebben een antwoord gekregen van de wethouder. We hebben uh, op uw uh, eerdere mails die we allemaal gekregen hebben, hebben we ook een antwoord gekregen van de wethouder. En um, in het, dat antwoord is volgens mij duidelijk. Dat kunnen we dan nog wel een keer een antwoord vragen of verhelderende uh, schrijven. Maar dat lijkt me zonde van de tijd. Want er staat namelijk, de wet schrijft nu eenmaal voor dat de gemeenteraden de begroting moeten vaststellen. Vandaar dat het in het statuut in staat dat de deelnemende gemeenten de begroting moeten vaststellen. Punt. En dan ga ik wel een, punt, een keer een punt maken in zoverre van de wet... In de wet staat dat bepaalde dingen geregeld zijn. We hoeven geen wettelijke bepalingen op te gaan nemen in raadsbesluiten. Dank u wel. Dank u wel, mevrouw Geurenson. Ja, dat is een helder, helder verhaal van mevrouw Geurenson. Uh, maar het gaat dus niet in op datgene wat nu eigenlijk degene uh, was waar wij het over hebben gesproken in de commissievergadering. Namelijk, we, in het raadsvoorstel, zoals u dat uh, nu uh, ook nog kunt nalezen, staan allerlei zaken die uh, de betrekking hebben op vogelenzang en, en op bloemendaal en, en op andere uh, zaken, waar we helemaal niet over gaan. En dat is natuurlijk een beetje raar op het moment dat je daar wordt uh, gevraagd wordt daarover uitspraken te doen. Want toen we dat ook gingen doen bleek, ja sorry maar daar gaat u niet over. Nou, dus met andere woorden we hebben twee verschillende dingen. Nee, hey, namelijk... want dat is namelijk ook wettelijk geregeld dat wij zo'n begroting van zo'n zo openbaar onderwijs moeten vaststellen. Als alle deelnemende gemeenten. Daar kunnen we niet meer niet minder van maken. Punt. Ja, het, maar het gaat, er ook niet, het, gaat, het gaat er ook niet om dat ik betwijfel of betwist dat wij de begroting zouden moeten vaststellen. Of dat we daar zelfs moeite mee hebben. Waar het mij om gaat is, dat nergens uit blijkt wat nou die, die competentie van Zandvoort is, dat staat wel ergens in een stuk ongetwijfeld. Maar dat is tot mij te dus niet duidelijk geworden. En daar wil ik graag helderheid in brengen. Daar gaat het mij om. Voorzitter. Bij interruptie, voorzitter. Meneer bouwberg Wilson, we hebben nou bij die afvalstoffenverordening gezien dat de praktijk anders is dan ter de theorie. Daar moeten wij ons bij neerleggen. Dan kunt u dat toch ook eens een keer doen? Ja, wil ik ook. Nee, het gaat niet om het feit dat de praktijk afwijkt van de theorie. Het gaat erom namelijk dat de theorie niet blijkt uit het raadsbesluit. Daar gaat het om. Anderen nog, de behoefte... En bij ons blijkt de praktijk niet uit de verordening. Zullen we eens kijken of de vervangend portefeuillehouder nog iets aan deze discussie kan toevoegen? Wethouder Sandbergen. Ik denk dat de wethouder Tonen in zijn mailwisseling naar u heel duidelijk is geweest wat zijn standpunt daarin is. Dus ik kan er geen andere woorden aan vuil maken. Goed. Hoeft aan de tweede termijn? Meneer Bluis, Stel dat het helemaal fout gaat met deze club, dan zijn wij mede verantwoordelijk. En zullen wij ook mede bijvoorbeeld in het financiering En, en dat bedoelt de heer baalberg Tot tot hoever gaat onze verantwoordelijkheid in deze? En dat geldt, maar dat geldt ook voor de VK. dat geldt ook voor anderen. Dus, dus daar speelt dezelfde problematiek. Hebben wij ook niet alle invloed op? En hebben wij ook niet alle gevolgen zijn de oorzaak van onze gemeente? Maar ook daar hebben we begrotingen goedgekeurd. Meneer Van der Trift. Nou, om, om daar een antwoord op te geven, dank u wel voorzitter. Uh, er is dus duidelijk aangegeven dat wij dus in zijn, wel in heel de begroting dus, uh, moeten goedkeuren. Maar daar waar de financiële verplichtingen en risico's liggen, blijft ze beperkt door datgene wat tot Zandvoort is. En de rest van de andere gemeentes en andere scholen uh, valt dus onder de andere gemeentes. Die moeten die problemen oplossen. Dus wat dat betreft lopen wij geen enkel risico. En daarom is het ook zo, wij besturen op afstand, wij hebben dus, he, om dan te zeggen, de competentie voor onze gemeente is dus kijken naar hoe het dus gaat bij de Zandvoortse scholen die onder de stopels vallen. Daar moeten wij naar kijken en daar kunnen we op reageren. En de andere scholen vallen onder de andere gemeentes, alleen wij zijn dus wettelijk verplicht om de begroting in zijn geheel aan te nemen. Maar de risico's liggen alleen voor de Zandvoortse scholen. Dat is ten aanzien van de competenties. Dank u wel meneer Van der Drift. Meneer ja, Dan ben ik erg nieuwsgierig naar het stuk waarin nou die, die beperking van dat risico is omschreven. Want dat heb ik dat dus nog niet boven water gekregen. Meneer de Vries, u stak ook uw vinger op. Ja, ik stak dank u wel, voorzitter. Ja, het, is, het is een hele technisch verhaal, wordt het. Uh, in principe is het zo, als het misgaat met stopels, gaat het allemaal weer terug naar de gemeente. Hè? Dus dan moeten wij het weer gaan oppakken. Zo, de, de, de grondwet is daar ook heel duidelijk in. Uh, ik ben het niet geheel eens met de heer... Van de gift, dat je zegt van de, het gaat alleen maar over onze scholen. Wij zijn als gemeente verantwoordelijk voor het geheel. Mede verantwoordelijk voor het geheel. En daar zullen we dus met elkaar dan een oplossing voor moeten vinden. Dus het is niet zo eh, dat. Eh, maar nogmaals. Eh, dat zal ongetwijfeld ergens in een stuk staan. Hè, toen het, de stopos werd ontwikkeld. Eh, dat, dat, ik kan me dat herinneren dat daar wel wat over is. Het exacte stuk weet ik ook niet. Maar eh, het, laten we ons niet wijsmaken met dat we alleen maar dat stukje van zandvoort voor onszelf kunnen afschermen. Want dat zou ook heel onlogisch zijn in de hele constructie die er is. Dank u wel. Ja voorzitter, hieruit blijkt wel dat er eh, toch eh, wat opgehelder, te op de helder is. Laat ik het zo maar zeggen en mijn streven is erop gericht om dat in de toekomst eh, te doen. Dank u wel. Wethouder nog behoefte aan een tweede termijn. Het enige wat ik meneer Bouwberg Wilzingen wil adviseren is om met wethouder tonen om tafel te gaan, mocht de volgende keer de begroting worden vastgesteld. Goed. Dank u wel. Ik breng het voorstel in stemming bij handopsteken. Wie is voor goedkeuring begroting openbaar onderwijs 2011? Ik kijk rond. Dat is unaniem, constateer ik. Daarmee is het voorstel aangenomen. Dat betekent dat wij aan het einde van deze vergadering zijn gekomen. Ik dank u allen voor uw inbreng en uw constructieve bijdrage. En zoals een goed gebruik is, blijven we nog even zitten voor de evaluatie. Dank u wel. Ja, en die evaluatie zullen wij niet meemaken, don? Nee, dat mag niemand bijzonder. Ik zou het toch wel eens een keertje mee willen. Er zaal wordt ontruimd. Ja, ja, zeker als journalist zou je er wel een keer bij willen zijn. Dat ja, lijkt ja, me erg prettig. Ja, een leuke column zou het opleveren, ben ja, ik ja, het, het is alleen niet zo. Maar goed, ja. eh, tien voor half tien. Tien voor half tien, geweldig snel. Moet ik ook zeggen, nou ging het niet echt over halszaken. Nou ja, die 165.000 euro is toch wel over geld. Ja, ja. ja maar ze praten ook over 135.000. Ik heb het vermoeden dat die... Ja, die 30.000... Uh, die is voor die twee andere onderzoeken. Beeldkwaliteit en beeldbepalende panden. Ja, maar ja goed, Maar dat, is, dat moet er ook betaald worden. Ja, ja, ja, ja nou ja, goed. Uh, hoe dan ook, we gaan dit krijgen, dat onderzoek. Ja. Uh, daar was de meerderheid voor. Retrospectief. Eigenlijk de, eigenlijk de enige die tegen was, was GroenLinks. Die zegt, nee, ik vind het, ja, het geld onverantwoord. Ja, ja, ja. ja, kan ik hem toch wel uh, een beetje gelijk in geven, meneer Barwits. Ja. Want het is natuurlijk ook uh, een pak geld in de tijd dat het toch bezuinigd moet worden. Ja, ja. ja, en als je prioriteiten uh, stelt, zijn er misschien wel dingen die we wat harder nodig hebben in de ja, antwoord. dat denk ik ook. Maar goed, dat... Uh, is bij de overheid altijd moeilijk, vind ik. De scheiding tussen de potjes is zo definitief dat er niet geschoven kan worden. Ja, ja. Maar goed. goed, het zit erop, luisteraars. Ja. Lekker vroeg, nog lekker ja. vroeg naar huis. Ja, nou, nou of ze, de luisteraars zijn thuis. Ja, nou ja, wij gaan lekker vroeg naar huis. <laughs> Goed, uh, we danken u voor uw aandacht. Ja, ja, en, en ook Pascal, hè? Ja, uiteraard. Je bent heel stil geweest vanavond, ja, past, Pascal. ik ben lekker continu, een heel lekker heel zoet jongetje ben, was uh, het. heel bij, lekker <laughs> bezig geweest voor mezelf. <laughs> ja, nou ja, er waren ook niet zoveel opwindende dingen om wat over te mm. zeggen. Nee, Heerlijk <laughs> In ieder geval hartstikke bedankt dat je weer de technische ondersteuning hebt willen doen. Ja, Oké. Okay. En Don ook bedankt natuurlijk. Ja, en, en Ja, graag gedaan. En uh, ja, dit was dan inderdaad de eerste gemeenteraadsvergadering van het nieuwe jaar. Februari gaan we verder. Ja. Tot dan. Tot dan. Dag hoor. Dag.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 Je regarde pleurer cet enfant que j'ai Tu m'as gardé de piège en piège, je, je t'ai perdu de temps en temps, bien sûr tu pris quelques amants, il faut bien passer l'attente, il faut bien que la corde suite finalement Yo!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 Joe Turner, till he says goodbye. Sweet babe, I'm gonna leave you, and the time ain't long. No, the time ain't long. If you don't believe I'm leaving, count the days I'm gone. You will be sorry. You and I must part And every time you hear a whistle blow you Hear that steamboat blow You hate the day you lost your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 You hate and the day you lie will be sorry, be sorry from your heart, sorry to your heart. Someday I'm with you when I'm apart, and every time you I'm a big, you lost, so joe, joe Yes, you'll hate You will be sorry, be sorry from your heart. Sorry to your heart. Someday, win you when you and I'm apart, and every time you hear a whistle blow. Yeah, that whistle know, you'll hate the days you last showed, yes, you'll hate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 Nel, we hebben nog maar een kwartiertje. En wat heb jij nog een hele stapel liggen? Ja, maar ja, dan zal ik nog eens een keer moeten terugkomen, denk ik. Als, uh, als het ons zo wel bevalt. Dat moeten, we, dat moeten we maar nou, van maar de luisteraars even, horen. Ja. Ik heb uh, weer, een, uh, een, een, weer een vrouw. Ik, ik, ik zit opeens te van Ik heb allemaal zangeressen, en één zanger. Uh, Ilse Huizinga. En zij komt, is ook een Nederlandse. Ze komt uit Nijmegen.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 you were smiling then but i can't remember where or oh when some things that happen for the first time Again. And so it seems that we have met before I've never before.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 the things i see the listeners they hear more every day but i know they never understand it it was no accident you planned it why did you do it Wat did tot zover het ritme van ZFN. via de kabel op 104.5